Het is negen uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In Utrecht zijn drie studenten in een open bus gewond geraakt... toen ze met hun hoofd tegen een viaduct aankwamen. Twee van hen zijn zwaar gewond. De studenten stonden rechtop in een open dubbeldekker... die onder het viaduct wilde doorrijden. De bus was in het kader van de vandaag begonnen introductieweek... voor studenten gehuurd door een Utrechtse studentenhockeyvereniging. Turkije en Jordanië hebben hun buurland Syrië opgeroepen... onmiddellijk te stoppen met het geweld tegen burgers. Eerder uitte ook Saudi-Arabië al kritiek op president Assad. In Syrië voeren de regeringstroepen al dagen aanvallen uit... op de kustplaats Latakia. Ook een Palestijns vluchtelingenkamp in de stad ligt onder vuur. Duizenden Palestijnen zijn op de vlucht geslagen. Het Wereldvoedselprogramma van de vn onderzoekt berichten dat in Somalië massaal voedselpakketten worden gestolen. Verslaggevers van het Amerikaanse persbureau AP hebben gezien dat op markten duizenden zakken voedsel te koop zijn die bedoeld waren voor slachtoffers van de hongersnood. Volgens de VN is het moeilijk om te controleren of de verdeling van de noodhulp wel volgens de regels verloopt, maar is het geen optie om ermee te stoppen. De vervoerswethouders van de grote steden maken zich ernstig zorgen over de bezuinigingen op het openbaar vervoer. Uit een doorberekening van de bezuinigingsplannen bleek vandaag dat bijna de helft van de buslijnen in de drie grote steden dreigt te verdwijnen. In Rotterdam worden mogelijk 30 van de 45 buslijnen opgeheven. De Rotterdamse wethouder Baljeu noemt dat een kaalslag. Het trappen van buslijnen is nodig, onder meer omdat de omstreden aanbesteding van het openbaar vervoer veel minder oplevert dan gedacht. Het reizen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... wordt waarschijnlijk ook 15 tot 20 procent duurder gemaakt. Minister Schultz van Hagen zei vandaag... dat ze bij de geplande bezuinigingen blijft. Volgens haar hoeft het openbaar vervoer er niet per se slechter van te worden. Het weer. Vanavond vrij helder. Vannacht daalt de temperatuur in het binnenland naar een graad of 10. ons in het noordwesten een buitje. Maar in de middag droog en steeds meer zon. De middagtemperatuur ligt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over negen. Morgen dan debatteert de Kamer over de noodsteun aan Griekenland. En de oppositie die is van plan het de premier lekker lastig te gaan maken. Zometeen is van Linden, onze man in Den Haag, daarover. Dan zangeres Adele, die staat met haar album 21... het langst op nummer 1 in de Britse hitlijsten in 40 jaar... Uh, wereldwijd uh, breekt ze door. Het is uh, een één groot fenomeen. Groot ook nog in de letterlijke zin, des woords. Tijd om het uh, eens over haar te hebben. En dat doen we met onder andere de Nederlandse zanger Dotan. Hij werkte met dezelfde producers en kwam haar tegen in de studio. En dan uh, actrice Sanne Vogel en CDA'er Henk Bleker. Die uh, zaten 24 uur met elkaar opgeschreept op een boot op de Waddenzee. Voor het programma Stormopkomst. Dus net afgelopen op Nederland 3. Rond kwart over negen hier hoor je bij ons hoe ze het vonden. En praten ze nog even na. Today's topics. Liekeveld, goedenavond. Goedenavond. Nummer 5. Och, wat was het weer koud en vies weer de afgelopen dagen. Maar uh, vandaag is het lekker zomers warm in Nederland. <coughs> en waar het nu iets minder lekker is, dat is in Nieuw Zeeland. Good afternoon. Snowfalls and gales are continuing to cause problems in many parts of the country today, especially in the South Island. There's been disruption to air travel in the South, and many roads closed in both the North and South Islands. Dikke sneeuwstormer daar aan de andere kant van de wereld. En wat heeft dat dan voor gevolgen? De vliegvelden zijn gesloten in Wellington, in Queenstown. Uh, het verkeer heeft grote problemen. Simpelweg omdat de wegen onbegaanbaar zijn. Mensen natuurlijk ook niet zo gewend zijn aan, uh, aan die sneeuw... en bijvoorbeeld geen winterbanden hebben. Alles bij elkaar. Uh, ja, is het toch uh, heel erg vervelend voor grote delen van Nieuw-Zeeland. Is er een keer niks negatiefs te zeggen over het weer in Nederland... dan gaan we dat dus wel weer voor die Nieuw-Zeelanders doen... Maar gelukkig zijn er ook nog mensen die wel genieten van een beetje sneeuw. Nu ligt het echt bij ons in de tuin zoals gisteravond. Um, onze kinderen die hadden een sneeuwpop in de, in de tuin uh, hadden ze gemaakt. En ik moest ze dus leren hoe je dus uiteindelijk een sneeuwpop maakt. Dus het was op zich wel heel <laughs> erg gaaf. En die gave sneeuwpop die is de rest van het land blijkbaar ook opgevallen. Want dat kennen ze nog niet in Nieuw-Zeeland. Het is een amazing pictures, uh, showing. I don't think I've ever seen a snowman as big as that in New Zealand, have you? It's I'm sort of wondering if it's almost fake or is there someone wearing an outfit? But it's, uh, it is real apparently. Nummer 4 in de buurt van Utrecht heeft een kangoeroe een wel hele spannende ochtend gehad. Hij was ontsnapt uit een wei, maar hij viel erg op, want een kangoeroe dat zie je natuurlijk niet elke dag. En hij was daarom ook snel weer gevonden. De mensen die uh, zagen het ruppen. En die hebben uiteraard de politie gebeld, wat natuurlijk gevaarlijk kan zijn als het beest... Uh, de weg oversteekt. Zonder uit te kijken wil ik bijna zeggen, maar het is een dier natuurlijk. Ja, dieren die kunnen helemaal niet uitkijken. Daarom liggen er natuurlijk altijd zoveel van die dooien aan de kant van de weg. Maar wat een avontuur voor die kangaroo. Hij zal vast wel een hele mooie tocht gemaakt hebben. Nee, ze zijn allemaal toch redelijk in de buurt. Dus het is niet echt uh, een hele tocht die hij uh, heeft gehupt. Ja, ik vraag me wel af hoe het beestje dan eigenlijk heeft kunnen ontsnappen. Nou, hij is over een 2,5 meter hoog hek gesprongen. En de verhalen gaan dat hij ruzie had met lama's. Ja, dus er is hier ergens in Nederland gewoon een wei... waar iemand niet alleen een kangeroe verstopt heeft, maar ook een stel lama's. Nou, dat kan natuurlijk niet goed gaan. Maar gelukkig is hij dus weer gevangen. De dierarts was gewaarschuwd en uh, die is ter plaatse gekomen. Werd hij aangeschoten. Nou, dan werd hij wat groggy en toen vervolgens kon hij uh, dus uh, veilig teruggebracht worden naar zijn plek waar hij vandaan kwam. Nummer drie, FNV, die voert actie, want er is een transportbedrijf... dat buitenlandse chauffeurs niet volgens de Nederlandse CAO wil betalen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, dat die buitenlanders uh, minder verdienen dan de Nederlanders. Ze pesten de Nederlanders eruit. En uh, de oost europiaan de buitenlander, die uh, mag het werk goedkoper doen. Exact hetzelfde werk. Nou, tijd voor actie. En wat wil de FNV dan eigenlijk bereiken? Nou, dat wij de Duitsers wijzen op gelijk werk, gelijk loon. Dat als ze feitelijk in Nederland werken, voor een Nederlandse transporteur. Dat ze onder heel veel voorwaarden gewoon een Nederlandse salaris op kunnen eisen. Want wat is het verschil? Ah, hier verdienen de Duitsers 8 euro per uur, daar waar de Nederlanders 14, 15 euro per uur verdienen. De baas van het bedrijf waar dus nu actie tegen wordt gevoerd, die begrijpt er helemaal niks van. Het verbazingwekkende wat mij verbaast vandaag is, en daarom ben ik me naar de zaak gekomen.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 Nummer twee, er wordt flink bezuinigd op het openbaar vervoer in Nederland. En dat betekent vooral voor de grote steden. En dat we minder lijnen hebben, minder dienstregelingen, uh, ja, minder effectief en dus niet goed voor de economie van de stad. Alles wordt minder, minder, minder, minder. Maar het OV wordt wel duurder. Ja, dat is heel triest. Het beeld wat eruit naar voren komt is dat straks de mensen voor... Veel minder openbaar vervoer, omdat bij de helft van wat ze nu gewend zijn... ook nog eens een keer veel meer mogen gaan betalen. En dat is volgens mij nooit de boodschap geweest van het kabinet Rutte... van dat gaan wij eens even voor u regelen. Vooral, de oudjes die zijn de buslijn, vooral voor de oudjes zijn de buslijnen natuurlijk heel erg belangrijk. En door de mankementen kunnen we geen auto meer rijden en niet meer fietsen en niks. Dus wij zijn er echt van op hang. En dan kan je wel zeggen openbaar vervoer uh, of vervoer op maat. Maar dat is ook geen prijs, hoor. Ja. Nummer 1. Vandaag worden de slachtoffers van de Japanse onderdrukking in Nederlands-Indië herdacht. Maar hoe zat dat nou ook alweer precies? Dankzij de atoombommen op uh, Hiroshima en Nagasaki zijn wij nu vrij. 66 jaar geleden toen kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. En wie kan daar nou beter over vertellen dan een hele jonge jongen? Nou, ik heb natuurlijk al wel veel verhalen van mijn opa gehoord... Dat hij dan, uh, wat hij dan vertelt over vroeger. En ik vind het, ja, ik vind het uh, wel bijzonder om dan hier te zijn met hun. En dan zeg maar van die verhalen hoor ik dan weer uh, dingen hierover. En dat vind ik wel heel mooi om dat nu mee te maken. En Markie Rutte die vindt het ook wel mooi... dat er zoveel jongeren bij de herdenking aanwezig zijn. Dat zei hij afloopt afloop, want hij was er zelf ook bij. Zijn familie die heeft ook ooit in een kamp vastgezeten. Mijn vader heeft daar in het uh, kamp gezeten. En uh, dus in het uh, vrouwenkamp zat zijn vrouw en drie kinderen. Mijn die is na de oorlog naar Indië gegaan en heeft daar ook nog tot eind jaren 50 gewoond. Dus dat, die geschiedenis loopt ook wel door na de oorlog. Maar goed, de verschrikkelijke tijd is natuurlijk de oorlog zelf die we hier herdenken. En deze mevrouw die kan uh, uit eigen ervaring vertellen hoe het is om in een kamp te zitten en wat je dan allemaal meemaakt. Nou ja, veel ellende eigenlijk, hè. Maar het is het alweer over. Daar denken wij niet meer aan. Wij gaan vooruit denken. Dat gaat goed met mij, in elk geval. We tellen alleen maar de zegeningen die nog komen. Oké, okay, maar wij moeten met de groep mee. is ja. Ja, gezellig was. allemaal. Leuke dame. Dat waren toen deze topics. En woensdag zijn er dan weer nieuwe. Ja, want morgen zijn we er niet, want dan is er Champions League. Lieke Veld, dankjewel. En nu is er gewoon NEC Excelsior. -Sure, dat is ook heel leuk, hè Andy. Ja, alleen nog geen doelpunten. Dus 0-0. En in de rust werd er afscheid genomen van de oude spits van NEC, Björn Vlemings, die nu in België voetbalt. De Belg. En daar zullen ze met veel... Uh... Uh, respect aan terugdenken, want die scoorde heel veel doelpunten uit weinig kansen. En NEC scoort heel weinig doelpunten, nul dus, uh, uit heel veel kansen. En dat is net het uh, verschil in deze wedstrijd. Excelsior heel, heel matig wordt een heel moeilijk jaar voor uh, John Lammers en zijn ploeg. Uh, dat wordt uh, zeker naar de onderste plaatsen kijken. En NEC, ja, dan moeten doelpunten gaan vallen. Dat kan haast niet anders. We hebben nu gespeeld in de tweede helft zeven minuten. En staat bij NEC tegen Excelsior nog altijd 0-0. 1. Today. De introductieweken die zijn net begonnen. En dat uh, betekent dat er weer door duizenden studenten ontgroend gaat worden. Maar hoe ging dat vroeger eigenlijk? In BNN Today duiken we iedere avond de geschiedenisboeken in. Vanavond doen we dat met hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen... Klaas van Berkel. Meneer van Berkel, goedenavond. goedenavond. In uh, de 19e eeuw toen waren, waren er ook studentenkorpsen. Um, hoe ging een ontgroening in die tijd? Nou, dat ging toch tamelijk heftig uh, in zijn werk. Um, um, een van de voorbeelden die ik kan noemen is dat ook toen eigenlijk al een onderdeel van het programma was het bezoek aan de Hoerenbuurt. Dat zou ons nu de schaamrood naar de kaken jagen, maar dat was toen toch eigenlijk wel een vast onderdeel. Een beetje besmaakt het erover gedaan, maar het hoorde er wel bij. De jongens... Meisje er in de 19e eeuw, die, amper, die mm. werden op die manier toch even een beetje geïntroduceerd in het echte leven. Dat hadden ze misschien bij de beesten thuis op de boerderij wel eens gezien, maar nu moest het echt uh, ook <lacht> gezond worden hoe het bij mensen ging. Ja, ja, maar dat was dus niet alleen een beetje buiten voor de ramen staan, maar ook hop naar binnen en aan de slag. Um, dat was wel de bedoeling, ja, en ja. Uh, er zijn ook verhalen dat de vaders even meegingen om te kijken of het <laughs> inderdaad wel echt ge gebeurde. Dat, ja, ja. Uh, ja. Nee, Het uh, was helemaal niet de bedoeling dat het daarna ook over, over was, uh, maar het was een, een goede introductie over een bepaald aspect van het stedelijk het leven, ja. Ja, grappig dat er werd helemaal niet moeilijk over gedaan. Je? Nou, um, officieel hoorde het niet, hoor. Ik bedoel, in de officiële verslagen zal ik niet tegenkomen. Nou, begreep ik ook um, dat um, de, de mannen gingen niet alleen maar naar de hoeren, maar speelden onderling ook seksspelletjes als ontgroening. Ja, wij zijn ik zou misschien zo noemen, maar er waren allemaal jongens onder elkaar. En wat krijg je dan? Dan zoekt dat ook op een andere manier soms een uitweg. Uh, jongens, de eerstejaars, of de potentiële eerstejaars, die werden dan uh, helemaal uitgekleed, werden met elkaar in een hok gestopt. En uh, dan kwam er iemand langs om ze vieze plaatjes te laten zien en dan ja. kijken wat de reactie was. En ze mochten zo eigenlijk niet reageren. Maar ja, het bloedkruid waar het niet gaan kan. En dan was het dus wel even fout wat, uh, wat de heren lieten zien. Maar hoe en... bedoel je reageren? Nou, ze mochten geen stijver krijgen. En dan uh, gebeurde dat natuurlijk toch wel. Of ze waren helemaal in de war en uh, draaiden het hoofd om. En daar werden ze ook weer voor gestraft. En ze moest echt uh, recht uh, richting de plaatjes kijken. En, uh... en dan kregen ze een foto van, van een jongen te zien? Uh, soms een jongen. Ik denk me aan toch meestal een meisje. Maar niet zo als wij dat misschien ons voorstellen. Er waren ook wel schaars geklede dames die ze uit bladen, Die ze um, half onder de toonbank kochten gehaald. En het was op de rand, zou ik bijna zeggen. Ja, ja, maar, er zijn mensen die daar soms wel hele nare herinneringen aan hebben overgehouden. Ja. Want ik heb al onderzoek gedaan en dan sprak ik iemand die zelf wel homo was en die had er nog altijd wel een beetje een trauma aan overgehouden. Die vond dat toch zo confronterend. En dat was natuurlijk wel de bedoeling, dat het confronterend was. Maar, ik maar, even, even, ja, sorry, maar even letterlijk, ik bedoel, dan krijg je dus als jongen een stijve en dan? Wat werd er dan met je gedaan? Nou, dat, dat, dat vertelt het verhaal dan niet. Maar je was duidelijk, je had een minpunt opgelopen. En uiteindelijk kwam het bij de ontgroening altijd hierop neer. Je moest alles keurig volgens de regels doen. En als je in het eind van de ontgroening te veel minpunten had, het deed de galgjes... Uh, dan kon je er wel van uitgaan dat je de ontgroening dus niet had doorstaan. En dan kon je gelid worden van het studentenkoor. Nou, dat was eigenlijk uh, je studenten loopbaan al meteen in de knop gebroken. Ja, ok. Carrière was weg, cetera. Dus daar was men doodsbenauwd voor. Want dat was misschien nog, meer, nog veel meer dan nu, echt wel heel belangrijk dat je bij het koor zat. Ja, want de universiteiten deden aan voorlichting helemaal niets. Uh, wil je weten hoe het aan de universiteit toeging, hoe je de college moest lopen, waar je moest zijn voor bepaalde inlichtingen, dan moest je bij het studentenkoor zijn. En die maakte niet alleen een goede student van je, maar die probeerde je ook echt tot een ander mens te maken. Hm. Een mens dat niet meer in de schoolbanken zat, maar zelfstandig uh, door de wereld kon gaan. Het was me wat in die tijd, ja. de ontgroeningen. Ja, ja. Dan, dan valt het allemaal enorm mee tegenwoordig. We zijn tegenwoordig in een veel beschaafder land uh, komen te wonen, ja. Ja. Klaas van Berkel, dank u wel. Ja, graag gedaan. Dag. Dag. Actrice Sanne Vogel en CDA-staatssecretaris Henk Bleker... die uh, zaten 24 uur met elkaar opgescheept op een boot op de Waddenzee... voor het programma Stormopkomst op Nederland 3. Dat is net afgelopen. En onze Luc Ikinck, die haalde ze van de boot. En dat hoor je zo.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 Maria Meena, you're the only one in die houtkamp. Hoe kan ik je anders aankondigen? Ik had niet anders verwacht, willen wij. <laughs> Zeker na vanavond. Het is 0-0. Uh, en uh, ja, het is genoeg geweest zo. 0-0. Uh, voetbal gaat om doelpunten. Je bent je raakt van slag, hè? Geloof ja, ik. Ja, ja, natuurlijk. Je weet het? je toch. Uh, vallen vrouwen met een bril. Dat begrijp je. Bril uh, is onder elkaar. NEC Excelsior, daar rekenen. hebben we het over ja, ja. Oh, Dat was het, dat ja. Dat is belangrijk. 0-0. Uh, en dat is uh, mooi geweest, want uh, voetbal gaat om doelpunten. En doelpunten moeten maar eens komen. Overigens, Excelsior komt er eigenlijk uh, eindelijk af en toe eens uit. En nu zelfs heel gevaarlijk. Nee! Oh, Tegen de lat, zeg. Wat een knal van Joost Broers uh, van Excelsior. Die schieten wel achter Sillis op de lat. Haven gaat verder. Maar dan wordt de bal uh, moeizaam weggekopt uit de doelmond van uh, NEC. NEC veel of veel sterker, maar... Excelsior dicht bij een doelpunt nu, hoor. want het schot was een enorme knal op de lat. Boven keeper Sillissen, die in de belangstelling staat van Ajax, Notebene. Uh, hij was kansloos, maar helaas voor Excelsior ging de bal er niet in, maar tegen de lat. Soms zijn dat soort ballen zelfs nog mooier dan een doelpunt. Maar in dit geval uh, bij 0-0 had een doelpuntje wel mogen komen. Koolwijk is nu weg voor NEC. NEC in de aanval. Deze nog even meenemen als Van der Velde. De bal aan Schöne geeft op de uh, middenlijn. Schöne gaat lopen met de bal. Gaat ver lopen. Speelt hem naar Platje aan de linkerkant. De linkerkant heeft Platje nog altijd de bal. Moet hem doorgeven. Het doet dat ook naar de buitenkant. Naar George naar de andere kant. George op de rand van het strafschopgebied. Met fluoriserende schoenen. Schiet de bal. Oh, mooie redding. Zegt van de keeper. En in de rebound gaat de bal er nog niet in. En dan is het uh, weer Platje die de bal heeft. Maar die staat buitenspel. Nou, dit is echt het allerleukste wat ik uh, kon bieden tot nu toe. De afgelopen <lacht> minuut uh, is helemaal niet gebeurd. Maar je verzint er maar wat bij. Het staat nog altijd 0-0 bij NEC Excelsior. Ja, vooral die fluoriserende schoenen. Dat die doet het. Ook. Dankjewel, Annie Houtkamp. Um, elke maandag kan je op Nederland 3 kijken naar Stormopkomst. <coughs> Pardon. Een nieuw programma waarin, nou ja, nieuw, loopt al een tijdje, waarin twee bekende Nederlanders tot elkaar veroordeeld zijn op een boot. Midden op de Waddenzee komen ze droog te liggen en maken ze samen app en vloed door. Deze week Sanne Vogel en Henk Bleker. Sanne Vogel is actrice en bij het grote publiek misschien wel het best bekend... door haar rol in Wie is de Mol. Ze was daar verliezend finalist. Henk Bleker is staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En een groot padenliefhebber. Zo, nou, het is nog lekker vroeg in de ochtend en nu zitten we weer op de boot. Deze keer gelukkig iets uh, rustigere zee. Maar het schijnt wel weer te gaan waaien en stormen, dus... Volgende week, uh, ik vrees nu al met grote vrezen, maar nu is het wel even lekker. een Beetje kammer in de zee en uh, ah, je krijgt wel wat spetters in je gezicht, maar het valt eigenlijk allemaal wel mee. We varen richting de boot, die, uh, die is drooggevallen vannacht. En op die boot zitten, uh, ja, ik vind wel, twee bijzondere personen. Namelijk Sanne Vogel, actrice. En Henk Bleker, de staatssecretaris. En hij is een beetje de eigenaar van de Waddenzee. En zoals je hebt kunnen zien, in stormopkomst net op Nederland 3... Ja, heb je gezien dat echt, ja, meneer Bleek, dat was zo in zijn element. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat nou kwam. Dus we gaan hem ophalen. Nog een kilometer of twee. Vogel en Henk Beleek, goeiemorgen is het nog. Hoe hebben jullie het gehad? Ja, leuk. Ja? Ja. <laughs> leuk? Ja, ja. Vond je het bijzonder? Want het is toch wel wat om zo droog te vallen op het wat? Ja, het is heel gek dat, het, uh, dat je dan ene keer op het droge ligt... en dat je dan opeens weer in de zee bent. Ja. Yeah. Ik heb het ook nooit eigenlijk baken van dat het niet zo lekker weer was... en dat ik het niet echt heb zien gebeuren. We waren steeds binnen toen het gebeurde. Dus nooit echt apps zien worden? Nee. Een vloed. Nee, oké. Okay. En hoe hebben jullie het gehad met elkaar? Want ik kan me voorstellen dat het best lastig is om... Want jullie kennen elkaar misschien wel niet... en dat je elkaar dan... Ja, zit je ineens heel lang met elkaar op een boot. En dan nou, moet je maar praten. Ja... Nou, dat ging soms ook wel een beetje lastig, maar uh, uh, ik, ik ben denk ik ietsje geslotener dan, uh, dan Sanne. En dat, uh, nou, dat merkten we eigenlijk ook wel in het gesprek. En dan werd ik aan het eind van het gesprek ook door Sanne mee uh, geconfronteerd. Ja? Dat was ook wel terecht. Wat was er dan? Nou, kijk, ik kon eigenlijk na verloop van tijd ik kon het verhaal van Sanne niet geloven. Welk verhaal kon je niet nou, geloven? Het verhaal van iemand die vanaf de 10e, 11e, 12e zijn, maar zo gepassioneerd met datzelfde vak. Het zijn wel zo'n drie vakken heb ik geleerd. Theater, regie, en weet ik veel of al meer. Acteren. Nou, dat kan toch niet waar zijn dat je daar zo. Vanaf die leeftijd al zo jong daarmee bezig Nee. En, uh, en uh, ik, ik begreep het op een gegeven moment wel. Maar er was toch een soort van sluimerend ongeloof bij me. Ja. <lacht> En gelukkig was Sanne zo assertief om aan het eind van het gesprek... Ja, mij te confronteren met het feit dat ik eigenlijk niet doorvroeg op dat punt. Ja, u had moeten doorvragen op de, op de passies en waar het dan ja. vandaan kwam, hè? Ja, dat had ik moeten doen, ja. En, uh, maar ik dacht van, ja, Ruud, Bij mij moeten ze ook niet te veel doorvragen. Dus ik dacht laat ik het ook niet bij haar doen. <laughs> maar dat is wel goed gekomen. Ik ben er wel... Uh, vind het wel heel bijzonder. Ja, maar dat was, wel, dat was wel een bijzondere aan jouw verhaal, dat jij inderdaad al vanaf... Nou ja, eigenlijk toen je kind was wist je al wat je wilde en geen twijfels, zei je ook. Klopt dat? Nou ja, geen twijfels over wat ik wil, nee. Nee. Nee, dat is gewoon heel duidelijk, ja. En, en wilde, je, wilde je dat ook graag overbrengen? Uh, nee. Nee, daar was ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Het is meer dat van Henk de vraag kwam, twijfel jij nooit? Eh... Uh... En ik, natuurlijk twijfel ik wel over dingen, maar niet over wat mijn passie is. Nee. En als je dan merkt dat er een soort sluimerend ongeloof is, vind je dat dan vervelend? Nou, ik vond het vooral heel raar. Want waarom zou ik er al voor liegen? Wat zou daar het nut van zijn? Nou ja, weet ik niet. Misschien, uh, ja, weet ik ook niet. Onzekerheid of zo, maar dat ja. Geen idee. Je kijkt me ja. nu elkaar aan van, waar heb je het over? Ja. Nee. Nee. Ja, nee, ik... Uh, Nee, ik snapte gewoon niet wat, gewoon niet wat het... Waar het ongeloof vandaan kwam. Ja. ja. En natuurlijk zwijfel ik wel over mijn talent en over wat ik kan. Maar niet over wat ik wil. Ja, dat weet ik nou helemaal. Ja. Waar ik ook heel blij mee ben. bleek ik, ik hoorde geruchten dat u best op een boot wilde zitten... en u wilde ook best uh, 24 uur lang app en vloed meemaken. Maar dan wel met iemand die totaal anders is dan u. Dat is 100% gelukt. Ja, fantastisch. Ja, waarom wil je dat? Waarom, waarom, waarom niet met iemand die gelijkgestemd is? Nee, dat is, ah, je komt zoveel gelijkgestemden tegen. Maar, ja, met elkaar op Ik vind ook. Ja, als je zo, zo lang bij elkaar bent. dan moet je niet alleen. als je dan terugkomt. dan moet het, dan moet het je ook iets gebracht hebben. In de zin van hé, hey, vertraagd. Dat is ook een manier van kijken. Dat is ook een manier van leven. Ja. Hè? En dat is heel anders dan mijn manier van kijken en mijn manier van leven, maar ik heb er wel wat aan. En uh, dat is gebeurd. Ja, dat was uh, uh, een uh, schot in de roos, alhoewel het best soms eventjes uh, uh, moeilijk was omdat we uh, toch op verschillende golflengtes zitten. Maar we zijn heel eind gekomen, ja. ja. Dus, uh, Vond jij het ook leuk, Sanne, dat je dat je met iemand op de boot staat die echt totaal anders dacht dan jij en totaal anders is, gewoon anders in het leven staat? Ja, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig naar alles wat anders is dan ikzelf. Dus dat, dat vind ik leuk. En uh, ik ken uh, niemand uit de politiek, ken ik gewoon niet. Dus ik vind dat ook leuk om te horen. En is het dan ook meteen dat je dan denkt van... oh ja, nu ga ik eens even lekker een politieke discussie aangaan? Nou ja... Niet maar ik wil wel graag even mijn mening zeggen over bepaalde dingen. Omdat ik nu eindelijk de kans ja? krijg. Ja. Ja, ik krijg eindelijk de kans om bepaalde dingen even te zeggen tegen iemand die er misschien wat mee kan doen. Die het even door kan geven. En, uh, ja. Precies. En waar heb je je mening over gegeven? Over de ne netse fokken uh, in Nederland. Ah, Oké, okay, netse fokken. Ja. Dan, dat, dat, nou, dan ben je het niet mee eens, neem ik aan. Daar ben ik niet Moet mee eens. Ik zo? En de CDA houdt altijd een handje boven. En nou is er iemand van de CDA die heel veel van dieren houdt. Dus ja. Denk ik, ja. ja, want dat was ook mooi. Ja? Aan jullie, uh, uh, dat, dat, misschien is dat wel een beetje typisch. En Jullie, jullie hielden alle, houden allebei veel van dieren. Jij hebt heel lang gerouwd om een kat, hoorde ik. Ja. En uh, nou, u heeft heel veel met, met paarden. En, en, en toch was er dan een soort van onbegrip over de dierenliefde bij elkaar. viel mij op. Ja, ja dat is ook zo. Ja, hij gaat er heel ver in. En uh, ja, voor mij blijft een dier wel een dier. Hoe gek ik er ook mee ben. ja, ja, ja. Maar, Dat zegt hij wel, maar hij kampt en kneept zijn paarden. En hij schminkt ze. Je en zegt hij dat, dat ik ver ga in mijn dieren lief. Maar hij gebruikt hij gewoon een soort. Opmaak, Pop. Dat vind ik dan nou weer raar. Ik wil even weten, hoe smink je een paard? Ja, <laughs> dat is waar. Ja, als ik naar de show ga met een uh, mooie merrie of een veulen... dan, uh, ja, dan probeer ik het dier er zo mooi mogelijk uit te laten zien. Dus dan, uh, voordat ze dan in de ring komt, eigenlijk een half uurtje daarvoor, dan ga je met babyolie het snoetje mooi invrijven. En dan wordt het, gaat het mooi glanzend in de zon. En dan doe je een beetje vaseline rond de ogen. En dan wordt het een beetje donkerder en dan springen die oogkassen die springen er als het ware meer uit. Dus er wordt allemaal veel meer expressie. En, uh, en, en, en uh, ja, de, de, ook, ook uh, je zorgt dat de haartjes onder de kind, dat die allemaal mooi weg zijn. Zodat de, de, de, de kaaklijn er mooi uitkomt. Ja, en, uh, ik vind dat heel normaal. <laughs> <laughs> maar zij heeft wel gelijk natuurlijk. Dat is ook een beetje raar, maar ja. dat is helemaal zo. Nee, weet je wat ik leuk vind? Uh, dat je iemand spreekt die je normaal niet zou spreken. Dat vind ik leuk. En ja, dat is wel gebeurd natuurlijk. Ja. ja. Nou, geniet, geniet allebei nog even van, de, van het wat. Ja. Het is een beetje uw Waddenzee is dit hè, eigenlijk. Ja, het is, het is het enige ongerepte, niet door, de men, door mensenhand beïnvloedde natuurgebied wat we in Nederland hebben. En dat is zo fantastisch mooi, met die droogvallende zandplaten. Uh, geweldig belangrijk voor de vogels, we hebben natuurlijk gigantisch veel zeehonden hier, dat hebben we ook nog gezien. En, uh, nou, het is een... Het is... Ik kom hier vaak. En, uh, nou, het maakt je klein, zeg maar. Ja. Uh, want, uh, wat ik zo mooi vond is dat, dat als, als het water dan, als het weer vloed werd, zeg maar, dat je dan langzaam begon het water weer tegen de wand van het schip te klotsen. Ja. Dat was eigenlijk een teken van: hé, hey, het water is er weer. En, uh, en, dan sta, en als het droog ligt, dan stap je uit en dan kun je oneindig ver wandelen. Ja, als je wil, dan schier moet ik ook. Ja, als je ja. wil, dan schier moet ik ook. En uh, ja, het is een uniek. Mooi gebied wat we hier hebben. En, uh, ik vind het hier mooier als er wolken zijn dan wanneer er een strak blauwe lucht is. Want? Die, nou, die wolken die, die, die komen van zee, die, dat zijn, die zien er toch anders uit dan wanneer je uh, zeggen, 100 kilometer land in water bent. Ja. En uh, die combinatie van uh, dat water, en die zandplaten, en die wolken, ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het hier ook wel, als het, als het ruig is, is het ook mooi. Want ja, dan, uh... Nou, ik heb hier een paar keer in die boot gezeten en stuit je alle kanten op hoor. Dus, uh... ja, ja, misschien is het dan wel mooi van de, van de kant van de, dijk, van de dijk, zeg maar. Maar dus, uh... nee, ik vind het altijd een indrukwekkend gebied. Onze Luc op de boot dus. Gaan we naar Andy Houtkamp, NEC Excelsior. Andy. Gescoord een minuut geleden, 1-0 voor uh, NEC. Mooi doelpunt, prachtig doelpunt. Paasje van invaller voor doelpuntenmaker. Platje na 70 minuten leidt NEC met 1-0 tegen Excelsior. Exit Holland. Lekker kort, was dat. In Exit Holland uh, hoor je iedere avond bijzondere verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Hugo Jacobs die woont in Brisbane in Australië. En zaterdag deed hij mee aan de Twilight Walk. Een jaarlijkse wandeling is dat om, uh, om het lot van de aboriginals te herdenken. Hugo, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Hoe gaat het daar? Hey, goedemorgen voor jou, speciaal voor ons opgestaan, heel lief. Wat wordt er precies herdacht met die Twilight Walk? Wat er herdacht wordt, zijn eigenlijk de, de zogenaamde curfew laws. Dat is een set van wetten waarbij eigenlijk uh, verboden werd... dat aboriginals na uh, zonsondergang... Stad in mochten komen en uh, hun gebied werd afgeschermd door zogenaamde Boundary Streets. Mm -hmm. Nou, en uh, ja, daar mochten ze dus niet overheen. En uh, ja. Ja, die gebeurtenis werd herdacht. En dat is pas in de jaren zeventig afgeschaft, hè, die, die regel? Ja, nou ja, ja. officieel al wat eerder, maar eigenlijk in het gewoonterecht pas in de jaren zeventig, ja. ja. Nou ja, dan was er dus speciaal een mooie herdenkingsmars, zoiets, walk. En jij liep daar zo ongeveer in je eentje. Het leeft het niet echt? Ja, dat was een beetje pijnlijk, vond ik. Uh, toen ik. Toen ik op de plek van de start aankwam, waren er inderdaad uh, drie mensen of zo. Mm -hmm. En toen we begonnen, denk ik, een stuk of 50 à 60 uiteindelijk. Maar ja, in een stad van 2,5 miljoen mensen vind ik dat toch wel pijnlijk. Uh, nee, het leeft, ja. leeft vrees ik niet echt. Maar zijn mensen niet meer echt of niet meer? Of überhaupt niet begaan met aboriginals? Nou, ik denk wellicht in de stad, wat minder dan in de gebieden waar echt heel veel aboriginals wonen. Want in de stad, de aboriginals die je in de stad tegenkomt, ja, dat zijn over het algemeen niet de verhalen waar je heel erg blij van wordt. Er zijn nee. veel alcoholproblemen, veel drugsproblemen. Um, en vaak zijn het ook mensen die uit hun eigen gemeenschap gestoten zijn. Dus um, ja, het is een heel ander idee wat je in de stad krijgt van aboriginals... Als je dat vergelijkt met, um, met, met sommige gebieden ja. buitenaf. Maar ja, jij zegt dus van nou ja, in ieder geval in de stad dan hebben ze een slecht idee over Aboriginals. En daarom kan ik me zo voorstellen, interesseert het uh, de Australiërs weinig. Maar het was nog een heel gedoe toen, een tijdje geleden, toen uh, de regering officieel er excuses aanbood aan de Aboriginals. Um, was dat dan alleen maar een soort van heel erg politiek correct gedoe? Ja, precies. Dat was echt dat was een gigantisch gedoe hier. Um, het was voor een deel politiek correct gedoe. Uh, zeker in bepaalde uh, ja, zeg maar linkse kringen van mensen die, uh, die, dat, die dat fantastisch vinden. Uh, toch denk ik niet dat het alleen politiek gedoe is. Het, het uh, bereidt ook de weg voor, voor de aboriginals om zeg maar, straks toch uh, meer in de buurt te komen van, van een leven met een goede gezondheid en met weinig alcoholproblemen en dat soort zaken. Hm. Omdat ze gewoon meer gezien worden denk ik. Ja. Goed, in ieder geval die Twilight Walk. Ja, we moeten het even kort houden. We moeten naar het nieuws. Die leeft dus niet echt. En, uh, Nou ja, in ieder geval was jij er, Hugo. Dat is dan weer mooi meegenomen. Hugo Jacobs vanuit Australië, dankjewel. Twee over half tien. Hier is Trudy Venderich. Radio 1, het NOS Journaal. De vervoerswethouders van de grote steden maken zich ernstig zorgen over het openbaar vervoer. Uit een doorberekening van de bezuinigingsplannen blijkt dat ongeveer de helft van de buslijnen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dreigt te verdwijnen. Verder wordt het reizen in die steden mogelijk tot 20 procent duurder. In Syrië zijn duizenden Palestijnen in de kustplaats Latakia op de vlucht geslagen. Syrische regeringstroepen voeren al dagen aanvallen uit en ook een Palestijns vluchtelingenkamp in Latakia ligt onder vuur. Het Wereldvoedselprogramma van de VN-onderzoek berichtte dat in Somalië massaal voedselpakketten worden gestolen. Verslaggevers van het Amerikaanse persbureau AP zeggen dat op markten duizenden zakken voedsel te koop zijn die bedoeld waren voor slachtoffers van de hongersnood. En in Utrecht zijn drie studenten in een open dubbeldekker gewond geraakt... toen ze met hun hoofd tegen een viaduct aankwamen. Twee van hen zijn zwaar gewond. De studenten stonden rechtop toen de open dubbeldekker onder het viaduct doorreed. De bus was in het kader van de introductieweek voor studenten... gehuurd door een Utrechtse studentenhockeyvereniging. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. En die Willemijn, het is uh, nog altijd 1-0. Mooi doelpunt was dat van uh, Platje. Met name het uh, steekballetje van voor. Een uh, talent, groot talent. Een uh, rechter spits die uh, erin gekomen is. Die jongen is uh, uh, jong. En komt ook nog uit de eigen opleiding van NEC. En gaf een prachtig balletje op, Melvin Platje, die dus de score openbrak. 1-0 voor NEC tegen Excelsior. Het is verdiend, uh, want buiten dat schot op de lat uh, heeft Excelsior niet al te veel kunnen doen. Nu is NEC weer weg aan de linkerkant, maar gaat de bal over de zijlijn via een... Uh... Speler van Excelsior, Tim Eekman, een invaller. En dus mag NEC gaan gooien. Ik kijk even op de klok. Nog een kwartiertje heeft Excelsior om eventueel iets te kunnen doen aan die achterstand. Maar het zal heel moeilijk worden. 1-0 leidt NEC tegen Excelsior door doelpunt van Melvin Platje. Dit is Radio 1. BNN Today. De oppositie heeft de messen geslepen. Morgen dan uh, moet premier Rutte in de Tweede Kamer. Maar eens echt goed uitleggen hoe dat nou zit met de noodsteun aan Griekenland. Vrijdag toen bood Rutte zijn excuses aan. Tenminste voor de verwarring die is ontstaan over de hoogte van het bedrag. Niet over feitelijk het bedrag zelf. Maar over de verwarring. Maar dat is uh, voor Ewald Eergang van de SP niet genoeg. Hij heeft sorry gezegd voor de verwarring, maar hij heeft, houdt tot op de dag van vandaag vol dat hij er niet naast zat. Dat het iets te maken heeft met 2014 of 2020 of zo. maar hij zat er echt 50 miljard naast. Dus ja, er zijn twee mogelijkheden. Of hij heeft de Nederlandse bevolking uh, uh, ja, een onjuiste voorstelling van zaken voorgegeven, of hij komt daar morgen op terug. Daar praten we over uh, met onze man in Den Haag en nu in de studio, Siebert van Lienden. Siewert, Hij Hai Willemijn. Komt hij daar morgen op terug? Uh, nee, daar gaat hij zeker niet op terugkomen. Althans, zij gaat wel eens rekensom uitleggen. En je weet wel, als iemand zegt dat hij een rekensom op drie manieren kan uitleggen... nou dan kom je ergens. Maar als je zegt dat je drie uitkomsten hebt... Nou, dan wordt het wel heel erg moeilijk. <laughs> ja. Maar dat gaat hij morgen toch proberen de Kamer uh, ja, uit te leggen. Het wordt een heel leuk technisch rekendebat. Dan. Een rekensommendebat. Nou, reken er maar op. Maar tegelijkertijd zal ook de oppositie toch echt kijken of... Uh, en ze zullen hier toch een beetje een vertrouwenstest bij Rutte van maken. Er komen een aantal maanden aan tot Prinsjesdag... waarbij ze uh, toch heel veel stukken van de begroting zullen moeten steunen... die de PVV weer gratis uh, af gaat wijzen. Ja. Nou, en dan moet je wel weten... dat je met een man zaken doet die te vertrouwen is... en dan gaan ze morgen testen. Ja, dus dat is lastig voor Rutte... want die moet aan de ene kant oppositie vriend houden... moet natuurlijk ook Wilders tevreden houden... En nog ze eer redden. Ja, en ze eer redden. Um, nou, heeft de oppositie gezegd van... Uh, of tenminste gezegd... die gaan Rutte natuurlijk wel een beetje proberen aan te pakken. Hoe gaan ze dat doen? Nou, je hebt uh, zeg maar de, de meest extreme variant... dat ze uh, uh, bijvoorbeeld wat de SP uh, gaat doen... die dreigen met een motie van... Het dus eigenlijk vooral een beetje kamerleden pesten. Die zitten allemaal op vakantie. Wacht even, we gaan eventjes naar NEC. Voetbal gaat voor. Zo, wat een doelpunt van Melvin Platje. Prachtige goal. Echt als je tijd hebt, moet je vanavond even op tv kijken. Melvin Platje scoort de 2-0 voor NEC. Zijn tweede doelpunt ook. voorkomen verdiend. Wel nog net een prachtig schot. Trouwens gezien op de paal. Van Excelsior bijna de gelijkmaker. Maar deze goal van Platje, aangespeeld door Van der Velde. Eentje aannemen, kijken waar de keeper staat, en dan lop je eroverheen. 2-0 nec leidt tegen Excelsior. Ja, Stuart. Um, ik vroeg van de, hoe, de oppositie gaat er hard in. Hoe gaan ze dat aanpakken? SP heeft gedreigd met een, met een motie, motie van wantrouwen. Ja. Gaan ze de Kamerleden een beetje pesten? Die zitten allemaal op vakantie. Nou, zegt de SP, we gaan misschien een motie van wantrouwen indienen. Moeten ze allemaal terugkomen van vakantie? Anders kan het kabinet gaan Want je moet, je moet dat met z'n allen doen? Je moet het met z'n allen doen. En als alle leden van het CDA en de VVD en de PV op het strand gaan liggen... en de SP die, die weet genoeg oppositie te mobiliseren... Nou, dan is het opeens exit Rutte. Dat is maar, een hele... dit is, maar ze gaan het toch niet echt doen? Natuurlijk niet. Nee. Uh, maar je hebt nu natuurlijk wel bijvoorbeeld Ronald Plasterk... van de PvdA, de iets mildere variant. Keft een hoop, bijt weinig. Zegt uh, nu ook vanavond dat hij uh, toch echt de Rut gaat testen. En hij, uh, hij speelt misschien met het idee om ook uh, wat moties te gaan steunen. Maar ja, ook hij weet gewoon dat 435 miljoen inwoners van Europa... zitten te wachten op een oplossing. En het zou wel heel, heel apart zijn als Ronald Plasterk... die 435 miljoen mensen uh, ja, niet gaat helpen. Dus dat wordt ook uh, natuurlijk... Door het pakket af te wijzen. Ja. Af te wijzen ja. En Europa in crisis te storten. Ja. Nou, dan ga je... Dan nou zeg maar meer naar de rekenmeesters, bijvoorbeeld D66 en GroenLinks, eh, Bruno Braakhuis. Nou, die zat toch echt heel fel zijn op de cijfer. Die zegt: Ja, nou, Rutte kan nog steeds niet rekenen. Ja. Uh, Wouter Koolmees, D66, die, die toch echt, uh, ja, die. die... Vorig jaar maakte hij nog de begroting. en Het jaar daarvoor ook op het ministerie van Financiën. Dus die zit daar ook wel, wel hard in. Maar ja, het, Willemijn het heeft er toch iets van weg dat het een soort van ritueel is. Kijk, Rutte zat fout. En als je een beetje goed kan rekenen... zie je ook dat hij er gewoon 50 mil uh, miljard naast heeft geblunderd. Maar ja, er staat zoveel op het spel. En die oppositie heeft zo weinig ballen. Dat wordt gewoon helemaal niks natuurlijk. Kijk, er nu al naar uit morgen. Even nog, jij zei uh, laatst nog hier, eergisteren geloof ik. Vrijdag. Um, Vrijdagjaar precies. <lasstftig> Ja, het weekend. Zwaar ja. weekend. Inderdaad. Nou goed. Um, ik ben helemaal van apropos. Toen zei jij dat uh, binnen de VVD er ook wel mensen zijn die zeggen... dat heeft Rutte gewoon niet zo slim aangepakt. En dat zeggen ze misschien niet hardop. Maar verwacht jij morgen in dat debat... dat de VVD er daar toch iets van gaat laten blijken? Ja, kijk, de VVD wil natuurlijk niet knagen aan het vertrouwen van de premier. Maar ze weten intern ook wel dat dit gewoon niet handig is. En wat dat betreft kan het wel zo zijn... dat de VVD ook wel om ietsje meer gaat vragen... dan alleen maar excuses over de verwarring. Uh, want het is wel zo natuurlijk dat Rutte uh, niet alleen verwarring heeft gesticht... maar ook niet altijd even correct omgaat uh, met die cijfers. Maar uh, ja, dat zal misschien toch eerder komen van het CDA... Die uh, eerder weer voor de jager is. Wat dat betreft is het net een soort van voetbal. Je pakt altijd de trainer van de tegenstander om uh, <laughs> tegenaan te schieten. Uh, maar die, Gebeurt die er ook nog iets inhoudelijks morgen? Of wordt het alleen maar... Uh... Het wordt, rekensommetjes... Uh, het wordt re nou, als jij rekensommen niet inhoudelijk vindt. Nee, hey. maar goed, over de, de inhoudelijke maatregelen van het pakket. Ja, nou, daar wordt zeker denk ik wel over gesproken. Het is dus vrij technisch wordt het allemaal. Uh, maar hou vooral even een oog op de oppositie. P van de A, GroenLinks, D66. Als die uh, moeilijk gaan doen morgen, wordt nog een he hete herfst. Wordt het makkelijk voor Rutte, dan kan die fluitend richting de winter. Morgen is het debat. Siewert van Linden, dankjewel. Even naar die NEC Excelsior. Ja, wedstrijd beslist, want we hebben nog een minuutje of acht te gaan. En NEC staat met 2-0 voor door twee hele vrije van Melvin Platje. Dat is echt een uh, aanwinst, ook van Volendam. En is dus nu bij NEC neergestreken als spits. En daar we alle clubs zoeken naar een goede spits. Heeft NEC deze spits toch maar weer even gevonden. Want hij scoort twee hele goede doelpunten. Het zijn niet zijn laatste. Kan er nog iets leuks gebeuren? Ja, dan moet Excelsior wel heel snel gaan scoren. En dat verwacht ik niet. 2-0 is het na 82 minuten spelen voor NEC tegen Excelsior. Adel, set fire to the rain. Zometeen hebben we het over Adel, dit fenomeen inmiddels. Onder andere met Dota. Die kent haar. Adele hoor je met Set Fire To The Rain. De Britse zangeres Adele. En uh, nou, die ken je, lijkt mij wel, kan bijna niet dat je haar niet kent. Ze scoort wereldwijd hit na hit met nummers als nou dit dus, Set Fire To The Rain... maar ook uh, Someone Like You en Rolling In The Deep. Haar album 21 staat het langst op de eerste plek in de Engelse hitlijsten sinds 40 jaar... Nou, voor ons een reden om dit uh, jonge fenomeen Adele is onder, meer onder de loep te nemen. Ze is nu ook wereldwijd aan het doorbreken. In Amerika doet ze het ook goed. En uh, haar onder de loep nemen. Dat doen we met popjournalist Norbert Peck. En zanger en 3FM-serious talent Do Doton. Sorry, ik zit er om te hakelen. Doton heet die, Nederlandse zanger. Die ken je misschien nog van dit nummer. Dat hoorde je ook vorige uur. Somewhere in between this town. Heren, goedenavond. Hallo. Hallo. Goedenavond. Jullie mogen antwoorden. Ja, hoi. Ja. <laughs> Als eerste even, we hebben even gevraagd aan een imago Bart Mausen, om zangeres Adel even te beschrijven. Ze is zelf redelijk uh, stabiel in alles wat ze doet. Ze maakt geen vreemde uitstappen. Een vrouw die uh, uh, zelfverzekerd is, die toch vanuit haar hart zingt. En redelijk wars is van alle commotie die over haar persoon ontstaan is. Ja, en hij zegt uh, echt geen vreemde uitstappen. Um, nou ja, als je, als je over haar leest, dan, dan lees je niet anders... Britse zangeres, inmiddels 22, e is een fenomeen. Maar wat, wat is er dan zo fenomeen aan haar? Kun je dat uitleggen, Heren? Nou, in elk geval, het muzikale. Het is ook wel iemand die, die alleen maar platen maakt waar, uh, waar goede liedjes op staan. Daar begint het mee. En een stemgeluid wat tot nu toe heel veel mensen aanspreekt. Dat wil Wel bijten als je naar luistert. Maar niet. Dat, het, klinkt, het klinkt niet gemeen, toch? Dat bedoel je niet? Nee, nee, dat niet. Nee, nee zeker niet. Uh, als je haar hoort zingen dan. Uh, dan zingt ze ergens over? Het komt wel, wel ergens vandaan. Dit ja. is heel persoonlijk. Even ter beschrijving: het is ja. nogal een forse dame, ja. behoorlijk ja. forse, in de tijd van Britney Spears, idols, meisjes die allemaal ja. mager zijn. Dat is bijzonder. Ja, ik denk dat dat ook een soort van tegengeluid is, weet je, dat mensen misschien behoefte hebben aan een bepaalde echtheid. En uh, wat, heel mooi, wat ik heel mooi naar haar vind, is dat ze in principe heel erg uh, kwetsbaar is in haar muziek, terwijl ze dus wel heel sterk overkomt. Even, uh, volgens mij jullie beide favoriete nummer: Rolling in the Deep, toch? Ja, klopt. het nummer over? Het gaat over dat je eruit komt en dat het weer beter wordt. Um... Rolling in the deep is, uh, ik kom uit een diep dal. Hè? Ja, en, en, en, je uh, ja, ja. en je gaat er weer uit. Is dat er misschien een beetje te vergelijken? Um, er wordt nu wel gezegd, na de dood van Amy Winehouse, uh, wat er ook zo prachtig aan haar was, schreef ook heel veel over mislukte liefdes, ook heel persoonlijk. Um, maakt dat een artiest beter, of misschien geloofwaardiger? Ik denk wel dat het meer mensen aanspreekt ermee. Het zijn geen algemeenheden waar ze het over heeft, maar iedereen heeft het gevoel dat, dat het hem of haar zelf ook kan overkomen. Dus dat, uh, dat is altijd wel heel, heel goed. Het is heel herkenbaar. Zou dat echt zijn? Ik geloof dat bijna niet eigenlijk. Nou, ik geloof bij haar dan weer wel. Want dat is weer het grappige. Uh, zij is, uh, ik heb haar uh, begin dit jaar uh, gesproken voor de nieuwe revue. Ja. Zij is ontzettend uh, direct en ontzettend eerlijk. Uh, dit is niet, als zij antwoorden geeft, dan flapt ze dat er bijna uit. En zei ook dat ze, uh, destijds zijn liefdesverdriet, die nummers schreef... terwijl ze echt bijna in een kelder zat, zat te janken en het puur eruit uh, gooide. Maar, maar, uh, hoe was het verder? Die heb je hebt haar geïnterviewd. Hoe, wat, wat voor persoon is het? Uh, twee jaar eerder had een collega van mij, Guus haar gesproken... en toen zei hij dat hij echt nog een, een meisje tegenover zich had. Nou, nu zag toen je wel, was ze 19. Toen was ze echt 19. Ja, en uh, Met een grote ogen in de, in de wondere wereld aan het kijken... Maar nu, uh, ja, dit, dit is wel echt een persoonlijkheid die, uh, die je tegenover je hebt. Maar ze, ze praat heel makkelijk. Dat is heel fijn. Want, ze, want ik zei net, je is flap dingen eruit. Maar dat, sommige mensen flappen dingen eruit die, die alle kanten op gaan. Maar zij is wel heel slim. Dat is wel fijn om te, te horen. Aan de andere kant uh, schreef jij ook, of zei jij, van ja, dat is heel raar. Ze is een wereldster. Maar ze kan helemaal niet voor zichzelf zorgen. Nee, want dat verbaast me nogal. Want uh, ze was op... Uh, ze was op uh, zichzelf gaan wonen in een appartement. Maar toen in Londen? In Londen. Maar ik vroeg van ja, aan wie laat je de nummers als eerste horen als je die hebt geschreven? Toen zei ze ja, aan mijn moeder die aan de andere kant van de kamer zit. En toen zei ik, oh, woon je weer thuis? Toen zei ze ja, ik heb geprobeerd om, uh, om alleen te gaan wonen, maar binnen de kortste keren waren mijn creditcards geblokkeerd. Het was een enorme bende. De stroom was nog net niet afgesloten, dus ik ben echt snel weer teruggegaan, want ik kan gewoon nog niet voor mezelf zorgen. Maar ze, ze voelde zich schuldig tegenover haar moeder, dat ze als, als drukke muziekster constant in en uit liep. Dus uh, ze is weer uh, veilig alleen. onder uh, moedersvleugels. Aan de ene kant komen. wereldster aan de andere kant nog een heel klein meisje... die uh, nou ja, de ah. moeder nodig heeft. Ja, die het nog ah. echt niet weet. Dota, jij hebt, jij hebt haar, met haar of nou niet met haar gewerkt... maar in dezelfde studio, je hebt haar aan het ja. werk gezien. Ja. Hoe was dat? Grappig, want ik had haar eerst helemaal niet herkend. Ze kwam uh, aanrennen met een uh, paraplietje. En uh, het, het hostte echt, dus ze kwam helemaal alleen... Een soort van slobbertrui. En je zou dus nooit zeggen dat je te maken hebt met, uh, met de Adele, zeg maar. En uh, ja, vanaf de eerste keer dat ik er hoorde zingen, dacht ik oké, okay, dat is er. En het gaaf is gewoon dat zij dus um, eigenlijk in één of twee takes alles opneemt. Dus er zang. Zij is niet van, uh, van het knippen en plakken, ze is echt van hele takes maakt me niet uit of er sommige dingen niet helemaal zuiver zijn... of wat dan ook. Weet je. Het gaat gewoon om de, om de puurheid. Dat laat ze dan... Zo blijft het ook op de plaat dan? Ja, ja, en ze is daar heel erg zelf bij betrokken, weet je wel. Ze zit daar echt... Uh, ze dirigeert eigenlijk gewoon... door die studio van, uh, van wat ze wil horen en wat er moet gebeuren. En dat was heel inspirerend om te zien, ja. Hoe kan het dat ze... Oké, okay, inmiddels is ze 22, maar... 21, toen was ze 21, dat album waarmee ze wereldwijd is doorgebroken. Ja. Bijna ongelooflijk dat zo'n jong meisje zoveel kracht en, ja. en talent heeft. Hoe, hoe, hoe kan dat? Ja, je zou haast zeggen dat er gewoon een oude ziel in zit. Heb uh, ik altijd zo vraag. Ja, ja, dat is ook niet echt uit te leggen, denk ik. Ja, sommige mensen kunnen gewoon... die worden dan geboren en die, en die brengen dan ineens iets. En ik denk dat zij een van... Uh, van die grote is en nog groter gaat worden. Wat ik wel grappig vond... is dat heel veel mensen vinden haar dus heel zelfverzekerd. Weet je wel? En ik heb juist eigenlijk gemerkt... dat ze heel erg een soort van nederig is. Heel erg onzeker. En dat dat misschien ook wel het ingrediënt is wat maakt... dat ze haar muziek zo um, um, ja, kwetsbaar maakt. Dus dat ze zoveel mensen kan raken. Om, ja Mensen kunnen zich heel erg in haar identificeren. Weet je. Het is gewoon een wat vollere vrouw. Um, ze zingt dat, ze, dat er pijn is aangedaan. En ja, wie kan zich daar niet in ja, herkennen? In plaats van een of geplastificeerd ja. Amerikaans zangeresje waarvan je denkt, ja, prachtig, maar... Die met een danspasje staat ja. en, uh, en dan zegt hoe de, ja, de hart is gebroken. Ja, dat, dat komt toch minder over als dat je zo iemand voor je hebt. Ja. Ja. Nou zeg jij, Norbert, van, uh, uh, ja, ze woont weer bij de moeder. Heel gewoon gebleven. Maar aan de andere kant zitten we natuurlijk wel van bij zo'n ster te verwachten. Waar blijft de sleaze in de deurt? Waar blijven de verhalen? Zit dat achter haar of helemaal niet? Uh, naast zei je, als me iets overkomt in die richting... dan ben ik de eerste om dat op een weblog te zetten. Van, ha, ha moet je eens kijken wat mij is, uh, is overkomen. Want zeg, ja, ik, ik, ik, uh, ik ga niet naar beroemde fe uh, feesten waar celebrities komen. Ik ga niet met beroemdheden om. Het enige wat ik doe is naar de bioscoop gaan met mijn nicht... En niemand zit te wachten op hoe ik met een zak popcorn uh, die bioscoop uitkom. Dus uh, ja, ze zegt ik ga nog met precies dezelfde mensen om uh, als wie ik jaren geleden omging. Ik ben eigenlijk eerder met minder mensen gaan werken. Op een paar uh, tekstschrijvers uh, na. Dus ze ja, dat... Houdt ze van het sterredom? Zo klinkt het niet echt. Uh, ze vindt het uh, wel mooi om mensen te... Bereiken, mensen te, te raken. Maar bijvoorbeeld het, het optreden zelfs. Dat vindt ze de hel. Want ik, uh, oh ja? ik had haar op North Sea Jazz gezien. En dat vond ik zo ontzettend natuurlijk. En het leek er heel makkelijk af te gaan. En dat, dat zei ik ook tegen haar. van Hoe, hoe dat zo makkelijk ging. Nou, in eerste instantie zei ze van. Ik ben al niet tevreden over mijn stem. Want er moet nog veel beter worden. En ten tweede zei ze dat zich duizend doden stierf. Uh, elke keer als het podium opging. En ik vroeg haar. Van, ja, Dat wendt dat dan niet. Want je hebt zoveel ervaring al ja. ondertussen gekregen. En ze zei dat vroeger, uh, dan wendde het een klein beetje op het podium. En nu was het van begin tot eind doodsangst. Want ze, ze wil echt bijna het podium niet op. Dat uh, moeten de bandleden doen. Want ze zei, ja, ik, ik heb steeds grotere zalen. Steeds uh, meer mensen die steeds meer geld neerleggen. Dus ik voel me heel verantwoordelijk. Ja. Dus daarom... Uh, heeft ze eigenlijk niet zoveel plezier aan het optreden. Behalve de reactie van de mensen die ze krijgt. Jij hebt haar in het programma op 3 van Giel Belen gecoverd. Ja. Nou, eerst even het origineel. Nee, oh. Oh, zei die. Oh, en nu ja. en nu delta. Oei. Never mind find someone like you. I wish nothing but the best Weet je, het is altijd gevaarlijk om zoiets te doen. Omdat je gewoon weet dat zoveel mensen van haar houden. En, en daarom wilde ik het ook juist doen. Omdat ik dat op dat moment gewoon het mooiste nummer vond. Uit de Megatop 50. En je moet dan een liedje doen, hè? uit de Megatop 50. En de avond ervoor had ik dus ineens bedacht... Oh ja, dus ik heb me giet geweld. Ik zeg, oké, okay, we gaan dit doen. Um, en dan daarna komen er superveel hele leuke reacties binnen. En ook mensen zeggen, je mag er niet aankomen. Ja, weet je, ik vind het alleen maar een eer naar haar toe. Dat, uh... Heeft zij het gehoord, weet je dat? Nou, dat denk ik niet. Nee. Nee. Nee. Ze, is nu, ze is al wereldwijd doorgebroken. Ze probeert het nu echt in Amerika groot te maken. Hoe groot gaat zij worden? Het ligt eraan. Ze moeten sowieso heel veel zijn. Ze moet echt, echt maandenlang uh, bezig gaan. En dan, uh, hopen in Amerika. Het in Amerika en hopen dat het gaat, uh, gaat lukken. Zitten ze in Amerika wel op een mollige Engelse te wachten? Ja, als je zulke liedjes zingt wel. En als je zo'n stem hebt ook wel. Want ja... Er zijn niet zoveel artiesten op dit moment die, uh, die het zo goed doen als, ja. uh, als haar. Wat denk jij, dan? Hoe, hoe groot gaat ze worden? Ik denk heel groot. En ik denk dat het grappige bij haar is... dat ze eigenlijk er vrij weinig uh, voor hoeft te doen voor, van wat wij zien. Zeg maar. Dus eigenlijk, als ik mijn vrienden nu zou vragen... weet jij of Adele een relatie heeft... of wat ze buiten de muziek doet of waar ze uitgaat... heeft niemand een idee. Terwijl ze wel al op dat formaat hè, qua artiest zijn is. Maar het gaat bij haar echt om muziek. En dat is gewoon heel tof om te zien. Dat gewoon die muziek voor zich spreekt volgens mij moet ze vooral niet gelukkig worden in de liefde. Nee, nee dat nee. is slender. Nee, het ongelukkig leven is een zegen voor de muzikant. Flink aan de drugs, drank en een wanhopige liefde. Precies, ontbijt met whisky. Dus over Adele, die heel hard op weg is. om een, een, nou ja, Ze is al een fenomeen, maar om nog groter te worden. Dankjewel, Norbert Peck. En dankjewel je wel, Dota. Yes. En dan geven we mijn favoriet. Weg met al die ballads. Rumor has it, Adele. Your love and. Radio 1, BNN Today. En deze maandag eindigen we weer door het laatste woord aan ons selecte gezelschap BNR's te geven. Te beginnen met PVV Tweede Kamerlid Herel Brinkman. Tweede Kamerlid zijn, zeker in Nederland, is een grote eer en financieel ook niet onaantrekkelijk. Maar soms zou je wel eens wat anders willen doen. Vorig jaar vijf dagen vakantie in Frankrijk, verplicht terugkomen vanwege onderhandelingen van het kabinet. Dit jaar vijf dagen vakantie in Portugal en verplicht terugkomen voor het spoedepad. Helaas... Geef ik meneer. En dan cabaretier, stand-up comedian en presentator van de Dino Show, Jan Dino Asporaat. Op de hogeschool in Den Haag de jonge studenten motiveren om vooral te studeren als ze succesvol willen zijn. Maar laat ik nou net degene zijn die niet heeft gestudeerd. Dus mijn antwoord op de zeer logische vraag was. Meneer, hoe heeft u het dan gered? Gelukkig heb je in Nederland geen diploma nodig om een grappelmaker te zijn. Lekker hè? Nou. Sorry, dan de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Vandaag zijn duizenden nieuwe studenten bij ons in de stad aangekomen. Wat kan ik mezelf de introductieweek nog goed herinneren? Ik kreeg voor het eerst chili con carne bij degene die mijn introductiegroepje leidde. Chili con carne was een nog nauwelijks bekend gerecht toen. Ik heb me af zitten vragen, wat is het eten dat die nieuwe studenten vandaag krijgen? En waarvan we later zullen zeggen, dat kenden we daarvoor niet.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 Dit is Radio 1.